Het weer, vannacht weinig bewolking met minima rond 11 graden. Overdag afwisselend zon en stapelwolken. In de loop van de ochtend wat buien en ook smiddags kan er wat vallen. Het wordt een graad of 19. Tot zover het NOS Journaal. <kling> ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files op de A10-ring Amsterdam. richting De Nieuwe Meer tussen knooppunt Amstel en Oud-Zuid. 3 kilometer, dat komt door wegwerkzaamheden. En de A28 gaan als voort richting Utrecht tussen Soesterberg en de Uithof. Twee kilometer file, ook door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en wees van harte welkom hier in ons Huis van de Maan. Wie op zoek is naar theater op hoog niveau... moet komend weekend afreizen naar Deventer. Want daar torennen de theatermakers drie dagen lang letterlijk boven het publiek uit. En dat tijdens het festival Deventer op Stelten. Een festival waarbij het, zoals de naam al doet vermoeden... tot aanbeveling strekt als acteurs zich op Stelten voortbewegen. Het festival is inmiddels toe aan de vijftiende editie... en is verzonnen en groot gemaakt door mijn gast van vannacht, Anjo de Bond. Anjo, eh, goedendacht, van harte welkom. Dankjewel. je wel. je wel weg, want iedereen is nu natuurlijk aan het aankomen in Deventer, want vrijdag uh, gaat het beginnen. Ja, ja, ja. Nee, maar goed, uh, ik doe het niet alleen natuurlijk, dus uh, dat gaat allemaal goed De eerste de artiesten zijn al gearriveerd? Ja, we zijn zondag al begonnen met de opbouw en uh, momenteel arriveerden nog artiesten uit Marseille, uh, gisteren uit Parijs. Dus uh, we zijn volop uh, aan het voorbereiden. Ja, buitenlandse theatermakers, maar ook Nederlandse theatermakers ja. doen mee, Ja, veel uit Frankrijk, Spanje, Nederland... Engeland, Colombia zelfs. Dit oh jaar. Ja? ja, wat komt er uit Colombia? Uh, Theater Taller de Colombia. Dat is een gezelschap wat samen met Festival Mundial uh, naar Nederland is gehaald. Momenteel het, zijn Festival ze in Purmerend is dat, ja, ja, klopt. Momenteel treden ze op in uh, Purmerend en het is een voorstelling, uh, ja, die zich echt afspeelt, op Stelten. met een uh, indrukwekkend verhaal in de open lucht, buiten. Welk verhaal vertellen ze? Uh, nou, eigenlijk over het vluchten uh, van uh, de Colombiaanse uh, samenleving. Die uh, nou ja, mensen moeten vluchten en een onderdak zoeken elders. Dus het is niet zo dat het festival alleen maar uh, feest en, uh, nou ja, feest en uh, cultuur is. Maar ook in die zin proberen we ja, ook echt wel meer het, de diepgang en het verhaal te brengen van uh, voorstellingen. Uh -huh. um, dus uh, die spelen ze dit weekend in Deventer. En waarom kiest zo'n groep, hè, met, met zo'n indringend mm -hmm. verhaal... er dan mm -hmm. juist voor om dat op stelt te spelen? Wat voegt dat toe? Uh, nou, bij hun is het zo dat uh, de hoogte uh, maakt de mens en de acteurs ook groter. Dus daardoor is het ook meteen indrukwekkender. Het publiek zit bij deze voorstelling op banken eromheen. Dus meestal zijn er voorstellingen die zich ook afspelen tussen het publiek. Dat ja, dan loop je daaromheen uh, rondom Precies. die geldlopers. Ja. ja, en uh, juist zij spelen op om uh, nou ja, het, het nog indrukwekkender te maken. En uh, ja, torenen dus hoog boven het publiek en... Uh, dan zeker, omdat het publiek uh, nog lager zit, zeg maar. Ja, dus in die zin zijn die stelten dan ineens ook een machtig stijlmiddel. Ja, precies. Gaan we het straks ook nog over mm -hmm. hebben wat, wat stelten eigenlijk doen met, met, met makers... maar ja. ook met mensen die gaan kijken naar voorstellingen. Mm -hmm. Maar weet jij nou nog, want jij, jij hebt het festival opgezet, hè? Uh, wanneer heb jij voor het allereerst, misschien als klein meisje... iemand op te zien lopen? Oh, dat is een moeilijke vraag. Um, ja, wij, nou, ik denk niet dat ik toen een jong meisje was. Meer toen wij al festivals bezochten in het buitenland. Dat er steeds ja, gezelschappen waren die op stelte te optraden. En dat sprak mij meteen aan omdat het heel erg dynamisch is meteen. Het beweegt, hè? Uh, het, is, het contact met het publiek is heel aanwezig... omdat het niet op afstand is... Um, en dat sprak mij heel erg aan. Het, het, het beweegt, het heeft dynamiek en, en dat, dat, ja, dat, dat sprak mij vooral aan. En de nabijheid. Ja, ja absoluut. Want ja. je kunt inderdaad heel dicht bij de makers komen als ja. ze tussen, jou, in, uh, hè, ja, tussen jou als publiek in je voorstellingen ja, voorstelling spelen. Arjan, ah, ja, stel stellen nog een knipperen. Ik was het bijna vergeten. Oké. Okay. <laughs> Dit is de voicemail van Casa Luna. Heelkom, goedendag.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 Je moet het toch een keer geprobeerd hebben met al die steltlopende acteurs om je heen. Ja, maar ik kan het niet. Nee? Nee. En wel om. On... Nee, het, het is niet zo dat je zomaar op stelte kan lopen. Ze, ze, ze lopen niet alleen maar op stelte, maar ze spelen op stelte. En dat is ook echt wel wat anders. De meeste artiesten die bij ons optreden. Nou, we moeten zeker uh, twee, drie jaar uh, goed uh, oefenen om uh, goed op stelten te kunnen spelen. Twee, drie jaar zeg je? Ja, ja. het is eigenlijk zo dat je... Uh, kijk, het stelten lopen zoals de folkloristische verenigingen doen... Dat, ja. dat, zul je bij ons, dat zie je bij ons niet. Het zijn, dat eigenlijk, ja, het zijn verlengstukken van de benen, zo moet je het eigenlijk zien. Het zijn eigenlijk... Uh, ja, de acteurs gebruiken het als podium of uh, acrobatisch, of, uh, maar niet... Ja, het is niet alleen maar lopen op stelten. Absoluut niet zelf. Nee, het is echt een, een, een stijlmiddel. Daar hadden we het net al ja, over. precies. En het wordt echt bewust ingezet, dat stijlmiddel. Ja, absoluut. Om, om effecten, theatrale ja. effecten te, te bewerkstelligen. Ja. Maar je bent vast wel eens uitgedaagd. Ja, natuurlijk. En, <laughs> heb je het wel eens geprobeerd? Drie stappen? Uh, ja, drie stappen. En uh, nee, het is niks voor mij. Ik vind het te moeilijk en te eng. En uh, het is zo hoog. En uh, nee, nee, laat mij maar uh, lekker organiseren. Ja, en op de grond blijven staan. En op de ja, grond precies, uh, met ja, beide ja, benen. Ja, ja, ja, ja, dat, uh, precies, ja. Ja, Ayer de Bond, organisator van Deventer opstelt het straattheaterfestival dat vrijdag weer van start gaat. Wilt u dit gesprek trouwens op een ander moment liever uh, beluisteren? Dat kan, dat kan vanaf morgen via onze site kazaluna.ncrv.nl Ah, jo, het is de 15e editie. Je zei het al, we gingen al voorstellingen bekijken mm -hmm. uh, eerder tijds. En toen raakte je in de band van die steltvoorstellingen. Mm -hmm. uh, wat, wat, wat was het doel uh, om, om namens Deventer, namens de stad Deventer... want je werkt daar ook bij het evenementenbureau van de VVV... Ja. wat was het doel om, om uh, uh, uh, uh, voorstellingen te gaan bekijken in het buitenland? Wat wilden jullie? Wat hadden jullie in ja. gedachten? Nou, wij organiseren al jaren ook de boekenmarkt, uh, het Dikkensfestijn. Ja. Dat zijn evenementen die Dave ook echt op de kaart zetten. Ja. Uh, het trekken veel publiek, veel bezoekers. En we zochten nog naar een ander groot festival. Een uniek festival, uh, een bijzonder festival voor de stad. Uh, we hadden al wat straattheaterdagen, uh, ook samen met andere organisaties in Overijssel. Maar dat was maar één dag, dus we waren echt op zoek naar een weekend... Uh, waarin het feestelijk zou zijn, maar ook theatraal en cultureel. En uh, nou ja, goed, omdat wij dus voor dat straattheater al festivals bezochten... en uh, nou ja, de stelten, theatervoorstellingen ons heel erg aanspraken. Uh, ja, we hebben ons eigenlijk ook wel laten inspireren door, door de stad zelf. Deventer is een prachtige stad. Ligt aan de IJssel, binnenstad. Mooie pleinen en leent zich gewoon bij uitstek voor... Uh, theater en straattheater op stelten. Maar waarom juist voor straattheater dat begrijp ik? Want die stad, dat is een theatrale stad. Als mm -hmm. je daar s'avonds loopt en dan zijn er van die gele... Nou, het zijn natuurlijk geen gaslantaarns meer... maar die sfeer die heerst er nog st steeds ja. een beetje. Maar he, dat dus voor theater geëigend ja. is, dat begrijp ik. Straattheater ook. Maar waarom juist voor stelten theater? Nou, we wilden sowieso een uniek thema. Een, ja. een, een thema wat niet uh, overal is. Ik bedoel, er zijn heel veel steden, uh, internationaal ook, met straattheater algemeen, maar we wilden juist iets bijzonders doen. De boekenmarkt is ook de grootste van Europa. We hebben een kerstevenement, maar dan specifiek met Dickens. Dus dat wilden we ook voor dit straattheaterfestival doen. Maar ja, dan kun je wel iets bijzonders willen doen. Maar dan moet het eh, kwaliteit hebben. Ja. En er moet ook aanbod zijn. Ja, precies. Dat, dat wisten dat, wij dan Dat lijkt me nog, nog wel zorgelijk. Want hoeveel hoe ja. mensen ja. eh, maken dat theater ontsteld? En dat zullen er niet oneindig nee. veel zijn. Nee, toen we begonnen met het festival... hebben we ook met andere festivals gesproken. Met theaterbureaus die ook internationaal werkten. En die zeiden ook van... nou, dit houden jullie drie, vier jaar vol. En dan ben je door de groepen heen, om het zo maar even te mm. zeggen. Maar goed, we zijn toch verder gaan denken. En nou ja, goed, gezelschappen waar we toen al mee werkten... die maken ook nieuwe voorstellingen. Uh, en we hebben het geluk gehad... dat er toch wel steeds meer groepen bij zijn gekomen. En kwalitatief goede voorstellingen maken. En um, ja, we zijn nu, aan, nu toe aan de 15e editie. Dus um, we zijn gewoon uh, ja, daarin gegroeid en ook... Um, brengen we nu niet meer alleen maar theatergroepen op stelten. Het festival is verbreed, stelt is absoluut en blijft ook de rode draad... Maar uh, wij nodigen ook steeds meer gezelschappen uit... die de stad meer in figuurlijke zin op stel te zetten. Mm -hmm. Maar is dat of ook niet gevaarlijk? Want je unique selling point is dat steltheater. Ja, en, en ik kom dan naar Deventer zo. en ik kom nergens iemand op stijlte tegen. Nee, maar dat blijft dan heb ook jij zo. als organisator een probleem. Want ja, dan ben maar je niet je eigenheid zo. kwijt. Nee, maar die eigenheid zit er nog steeds in en dat blijft ook zo. En ook de nadruk ligt nog steeds op dat ja, steltheater. En de, hoog, de hoogte ook. We hadden vorig jaar bijvoorbeeld een gezelschap... die kabels spande vanuit de toren van de grote kerk... Naar de panden rondom dat plein. Ja, en dan heb je dus een, een voorstelling... wat helemaal boven het publiek uh, uitspeelt. En uh, ja, dat is fantastisch. Dus dat, dat doen we ook. Dus het is dus stelten en ook voorstellingen... die zich ja, hoog boven het publiek afspelen. En wat, wat is het belang ervan om voorstellingen te hebben... die hoog boven het publiek zich afspelen? Of mensen daar nou op stelten staan... of dat mensen vanuit de toren naar beneden komen. Wat, wat, wat doet dat met publiek? Dat nou, doet het met jou ook, want jij hebt het vaak gezien. Je bent uh, ernaar op zoek gegaan. Je gaat er nog steeds naar op zoek. Um, nou ja, veel mensen kunnen het zien natuurlijk. Het festival wordt goed bezocht. Dus heel veel mensen kunnen het daardoor goed zien. Um, dus st ja, stel acteurs zijn groter dan de bezoekers. Dus dat geeft al een verschil aan. Um, ja, de... de um, ja, dat, dat is het verschil. Ik bedoel, het is niet zo dat je... Uh, je staat echt tussen, tussen, de, tussen het publiek. De spelers staan heel vaak tussen het publiek. En dat geeft gewoon een andere vorm van spel. Mm -hmm. dan als maar je... op welke manier is die, die vorm dan anders? Omdat het dichterbij is. En nogmaals, het beweegt. Uh, veel voorstellingen vinden, zich echt ja, vinden echt plaats tussen het publiek. Ja. Mensen moeten vaak ook aan de kant. Ook door rondrijdende objecten of door decor of wat dan ook. En dat geeft gewoon een speciaal gevoel. Je bent echt onderdeel van de voorstelling ja, ja. daardoor. En wat maakt nou dat theatermakers kiezen voor stel? Je gaf net al een voorbeeld. Hè? Mm -hmm. uh, uh, uh, uh, die Colombiaanse groep mm -hmm. die wil daar ook, ook uh, uh, de, de macht eigenlijk mee uitdrukken. Ja. Mm -hmm. hè? Uh, wil, wil het verhaal indrukwekkender en, en, mm -hmm. en, en eigenlijk misschien ook wel wat afschrikwekkender maken. Maar wat, wat is nou voor het al, over het algemeen de, de, de reden dat mensen voor stel kiezen? Nou, voor sommigen is het een, uh, ja, wat ik net al zei, toch een, een, een verhoging als podium. Uh, het is een andere vorm van bewegen. Als je stelten gebruikt als verlenging van je benen, dan mm -hmm. loopt het anders, het ja, beweegt ja, anders. Ja. Er zijn ook veel groepen die uh, stelten inzetten om, om bepaalde acrobatie uh, en circustechnieken te laten zien. Wat dat ligt dat dicht bij elkaar, acrobatie en steltlopen? Uh, ja, dat ligt wel dicht bij elkaar. Het is ook een circusvorm. Het is ook, uh, bijna alle gezelschappen hebben op circusscholen les gehad. En uh, het is een bepaalde techniek, dat geldt voor iedereen. Uh, de meeste steltacteurs beginnen ook met uh, leren vallen. <laughs> dat is het eerste wat je moet kunnen. Want hoe hoog je... sta je eigenlijk op de gemiddelde stelt? Uh, 1,20, 1,40. Wow. Ja, ja, ja. Dat, dat is bijna één <laughs> mensenlijf hoger. Ja, nee, precies. Ja. Ja, dat is echt hoog. En het begint met leren vallen. Ja, daar begint het mee. Nou, als je dat onder de knie hebt, dan kun je eventueel naar fase 2. Nou, ja, nou, dat hoor ik van de, van de artiesten. Dat ze daar gewoon mee beginnen. Omdat dat toch wel uh, ja, dat, dat kan gebeuren. Dus ja. dat, dat, moet je, dat moet je goed kunnen, zeg maar. Wat zijn er dat dat voor de angst Zuur, is dat je moet overvinden? Ja, natuurlijk. Ja. Ja? Ja. Vallen er veel mensen? Nou, niet veel. Maar het gebeurt wel eens. Vorig jaar hadden we een Frans gezelschap. Een, bij de eerste voorstelling... Uh, ja, brak de stelt, Dat kan gebeuren. Ja, ja en dan de en, euh, ja. eerste hulp. En, maar nooit ernstige ongelukken gehad. Nee, dan. gelukkig niet. Nee, nee. nee, nee. nee. nee. Jij noemt net als voorbeeld van die, van die groep uit Colombia. Hè? Mm -hmm. uh, dat vind ik een fascinerend voorbeeld. Want mm -hmm. dat, is een, dat is een groep die, die uh, het steltlopen als, als toegevoegde waarde heeft gekozen. Ja. Maar zijn er dit, dit, dit keer veel meer groepen die dat op die manier inzetten? Of is het ook, want voor mij steltlopen ook iets. Een beetje, ja, een beetje je zegt het al, het is een beetje cirk, het is een beetje acrobatie, mm -hmm. het is een beetje clownesk af en toe. Maar zo'n groep uit Colombia uh, voldoet dan weer helemaal niet aan dat beeld. Nee, maar al onze groepen voldoen niet meer aan dat beeld. Dat clowneske zit er ook niet in. Je zult bij ons geen steltenlopers zien die in een mooi kostuum alleen maar rondlopen. Grappig dat, doen? Nee. Wel grappig doen, maar dan op een hele goede manier. Uh, Compagnie Irwies uit Oostenrijk, als je die ziet, dat is fantastisch wat die doen. Dat is echt wat doen die het uitleg? Het zijn drie mannen. Uh, op stelt, maar je ziet de stelt al bijna niet meer, omdat ze gewoon, ja, ze zijn gewoon hele goede acteurs. Ze betrekken het publiek heel erg bij hun voorstelling. Ze halen allerlei capriolen uit, waardoor het publiek zo verrast wordt en ze klimmen overal in en ze, nou ja, ze verplaatsen complete terrassen en dat is zo, zo humoristisch en zo leuk en zo goed gedaan. Dat zijn echt topacteurs en ja. dat doe je niet zomaar even. Dat, dat, dat kan niet. Heb je nog en, een voorbeeld van een groep waar je je erg op verheugt dit jaar? Uh, ja, ik verheug me heel erg op Company Carabos. Dat is niet op Stelten, maar dat is wel een groep... die het park aan de overkant van de IJssel... in figuurlijke zin op Stelten gaat zetten. En die... Hoe dan? Omdat zij een installatie bouwen met 2000 vuurpotten. Waardoor het publiek... Uh, ja, het is een soort wandelparcours waar mensen doorheen kunnen lopen... En dat is zo imponerend, dat vuur imponeert zo. Dat is, uh, dat is fantastisch. En ook heel rustig en heel sereen bijna. En dat is een hele mooie tegenhanger tegen al het spektakel... wat in de stad plaatsvindt. Met grote parades en veel met stelt en Bengals vuur. En ja, juist zo'n zo voorstelling dat we dat nu kunnen bieden... dat, uh, ja, dat, dat vind ik wel top. Ja, dus voor de voorstelling moet je even de ijssel ja, over Ja, precies. Ja, ja. Jij zoekt uh, de voorstellingen uit. Je gaat heel veel zien in Binnen en Buitenland om, om uh, ideeën op te doen. Om ook het festival uh, op, op kwaliteit uh, ja, op, op, op dezelfde kwaliteit te mm -hmm. houden. omdat dat Er nou, werd al tegen je gezegd, nou, dat gaat je niet meer dan drie, vier jaar ja, lukken. Precies. Nou, inmiddels ja. lukt je meer dan vijftien jaar. Ja. Daar ga ik straks met je graag uh, verder over hebben hoe je dat dan doet en waar je dan op let en mm -hmm. waar je gaat kijken bijvoorbeeld ook. Okay. Maar eerst muziek van een groep die uh, in het verleden bij jullie gestaan heeft. Hè? Mm -hmm. La Compagnie Jobitum. Ja. Wat voor groep was dat of is dat? Die groep uh, maakt voorstellingen uh, tussen het publiek. En de eerste keer dat zij optraden was in 1999. We hebben ze in Spanje gezien. Een hele mooie voorstelling op Stelten. Uh, nou ja, het gaat over een, een, het opgroeien van een jongen... waar allerlei uh, nou ja, moeilijke en mooie dingen mee gebeuren. En um, het was voor het eerst dat wij zo'n grote voorstelling hadden... op het plein, het grote kerkhof in Deventer. En dat was heel spannend toen, want dat kenden we niet. En, uh, het was kleinschaliger voor die tijd, het festival. Ja, en dit was echt op één plein waar 4000 mensen stonden. En um, het was zo'n fantastische voorstelling met zulke mooie muziek. En die groep is daarna nog twee keer geweest. Uh, twee jaar geleden ook met een andere voorstelling. En van die voorstelling heb ik uh, muziek meegenomen. We gaan luisteren naar een uh, fragment uit die muziek. De muziek die de voorstellingen begeleidt van La Compagnie, Jo Bitu. Oh, mer Oh, oui, je veux De notre amour envahir les cieux Oh, mon amour, emmène-moi Oh, amour, apprends-moi Oh, agathe, libère-moi voorstellingen van de Franse groep La Compagnie Jobitum, die in het verleden regelmatig te gast was op Deventer op Stelte, het grote straattheaterfestival dat komende vrijdag voor de vijftiende keer van start gaat. En Anjo de Bond verzon het hele festival en heeft het ook groot gemaakt en programmeert ook het festival. En Anjo, daar wil ik het graag met je over hebben, want... Uh, op welke manier kom je nou aan al die voorstellingen? Want je, je zei al, ja, af en toe gaan we op reis om dingen te gaan bekijken. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Ben je negen maanden van het jaar uithuizig... <lacht> om steltlopers te ontdekken in de wereld? Nee, we bezoeken alle, alle voorstellingen die we naar Deventer halen. Uh, we bezoeken veel festivals in Frankrijk. En dan moet je je voorstellen dat het festivals zijn... waar dan zo'n twee, 250 groepen optreden. Mm -hmm. Dat zijn hele grote festivals... Um, en als wij dan per festival twee of drie acts goed vinden... dan zijn wij heel blij. Want we zien ook, ja, we zien ook heel veel ja, voorstellingen die gewoon niet zo goed zijn. Of die wij niet goed genoeg vinden, ja. dat kan ook. En waar let je dan op? Wat bepaalt of jij een voorstelling wel of niet goed vindt? Um, nou, sowieso proberen wij een festival neer te zetten met een juiste mix van... Um, het gaat niet alleen maar om... Um, voorstellingen met, uh, met stelten. Maar het gaat voor, ja, vooral om de juiste mix van, van, van humor, van uh, voorstellingen... Uh, met een verhaal, uh, maar ook voorstellingen die uh, ja, wat meer spectaculair zijn. Dus daar zoeken we altijd de juiste mix in. Uh, als we gaan kijken, ja, het moet goed zijn, het moet kwalitatief goed zijn... het moet een goede opbouw hebben, uh, een goed uh, begin, een goed eind... en alles wat ertussen zit. Uh, niet alleen op het eind spectaculair zijn of wat dan ook. Uh, ik kijk ook veel naar het publiek, wat vindt het publiek ervan ja. natuurlijk... Ja. Uh, je kijkt meteen naar uh, technische kanten, meteen naar waar zou dit in Deventer heel mooi zijn. Ja, maar daar denk je meteen aan, want ja. dat past op dat pleintje of ja. dat past in die straat. Of ja, dat, dat gaat... moet juist op een open vlakte of juist in een park. Of... Ja, want het, het is een stadsfestival. Het is zo bepalend. Uh, de stad is zo bepalend voor het festival. Sterker nog, door de stad en door het decor is het festival ook zo succesvol. Ja, uh, de stad is deel van het succes. Ja, absoluut. Ik bedoel dat, uh... Zou dit in Almere anders staan, dit festival? Of in ja. Uh, Eindhoven? Ja, niet alleen door de stad zelf, maar ook door de mensen. Het, het festival wordt zo gedragen door Deventer door zelf. Iedereen heeft er zo'n zin in. En het publiek is echt zo leuk. Dat horen we ook van alle gezelschappen. Nou, die mm -hmm. treden toch ja, echt wel op, op, op over de he hele wereld. En het publiek draagt het festival. Ik bedoel, dat, dat wij maken het festival ook voor het publiek. En het publiek voelt dat ook, heb ik het idee. En ja, en het, het publiek draagt, zoals je dat zo mooi zegt, dat festival. Ja, ja. Jij levert de, de acts aan, als mm -hmm. het ware. Um, je zegt, ja, ik ga naar heel veel festivals, bijvoorbeeld in Frankrijk. Maar hoe weet je nou waar je moet zijn? Is er een heel circuit aan steltheaterdeskundigen in de wereld die elkaar. Nee, nee. Aan, maar doorlopend aan het bellen, aan het mailen zijn? Nee, je, je nee, gaat toch niet nee, zomaar nee, nee. Uh, uh, nee, met een zijn... natte vinger naar een festival? Van een avignon. Je nee, weet toch dus, waar je moet zoeken, denk ik. Er zijn ook geen andere stelt- en theaterfestivals. Wij zijn de enige. We zijn het enige in de hele ja, de wereld? Ja, ja. Dat is echt specialiseerd. Ja, dat is in echt gespecialiseerd in, uh, in stelt. Nee, wij gaan veel naar openluchtfestivals en soms gaan we ook naar festivals of naar voorstellingen, speciaal ja, naar Parijs of naar andere steden om, om één voorstelling te bekijken. Omdat we eigenlijk gewoon echt, ja, we willen gewoon wel ja, de beste voorstellingen in Deventer hebben. Ja, en, ja. en dan moet je veel op reis en. Um, is het je dat waard? Wat ik kan me voorstellen ja, dat het zeker. ook moeite combineren is met een regulier privéleven. Uh, <laughs> nee, toch? Ja, nee, dat klopt. Maar goed, dat kun je ook combineren natuurlijk. Ja, juist, ja, dus privéleven kan mee naar Parijs ja. op zijn tijd, ja, precies. Ja. Maar, uh, nee, maar dat, uh, nee, het is ook ontzettend leuk om te doen. Ik bedoel, het is ook een voorrecht, vind ik, om uh, al die festivals te mogen bezoeken. en, um, en ja, daar de beste act voor uh, naar Deventer te halen. En, en dat doe ik ook niet alleen. Ik bedoel, we, we hebben ook veel contacten. Ook met gezelschappen die weer contact hebben met andere gezelschappen. En we hebben inmiddels als festival ook wel een goede naam opgebouwd. Mm -hmm. uh, ook bij artiesten. En uh, de artiesten weten ons natuurlijk ook inmiddels te vinden. en komen graag naar Deventer. En waarom komen ze dan zo graag? Um, ja, omdat het een, uh, nou ja, een festival is wat heel erg... Ja, het publiek is echt, echt heel bijzonder. De sfeer tijdens het festival, vind ik, is, is echt wel heel erg bijzonder. Het is moeilijk uit te leggen hoe dat is. Maar wij bezoeken natuurlijk ook veel festivals internationaal en ook... Uh, in, in Nederland zelf. En uh, ja, er hangt gewoon een bepaalde dynamiek... en een energie in de stad... in dit, dit weekend, wat uh, ja, toch wel uh, bijzonder is. En uh, natuurlijk is het goed georganiseerd. En we hebben heel veel fantastische vrijwilligers... en festivalmedewerkers. En dat draagt allemaal bij tot... Um, ja, een goed festival. Ja, Kijk, als waard. wij alles goed geregeld hebben... dan hoeven de artiesten zich alleen maar bezig te houden... met een goede voorstelling te maken. En daar doen we hard ons best voor. Ja, ja. Uh, je hebt het programma boekje meegenomen. Ja. Ik pak het er even bij. Mm -hmm. Want je zei, je gaat vaak in het buitenland kijken. Er zijn veel buitenlandse groepen ook. Uit Frankrijk noem je het name Maar wordt er in Nederland nou ook veel steltheater gemaakt? Uh, nou, we werken heel veel met de groep Close Act uit Tilburg... Mm -hmm. Die komen dit jaar weer en zij zijn echt wel gespecialiseerd in steltentheater. Ze hebben dit jaar bijvoorbeeld een voorstelling uh, met negen enorme saurussen, een soort dinosaurusparade. Ja, heel goed. Ja. <laughs> uh, je dus joh. je moet je voorstellen dat daar dus um, negen uh, van die uh, enorme uh, ja, dinosaurussen op stelte het plein opkomen. Uh, met veel muziek en, en, en, en zang en. Um, ja, dan gebeurt er wel wat, zeg maar. Ja. Er is echt wel een invasie van. Ik, ik zie hier ook een foto. Het, het ziet er ook wel een beetje eng uit. Ik weet, als kind, vond ik lopen ze ook een beetje eng. Ja, dat Van die hele, hele grote <laughs> mensen die daar ineens naast je staan... die dat ook een beetje gek doen. En die dan, ik kan me ook zo voorstellen... want Deventer is natuurlijk een vrij laag gebouwde stad. Mm -hmm. hè? Er zijn nou niet echt heel veel uh, torenflats in Deventer. Mm -hmm. Dat je daar, als je daar woont in de binnenstad... en je doet niets vermoedelijk je gordijnen open... dan <laughs> kan je ineens een dinosaurus voor je neus <laughs> ja, hebben. Ja, dat kan. Nee, dat kan. Dat kan heel goed. <laughs> nou, we horen het ook al veel, oh, van kinderen... dat het toch best wel heel ja, erg eng is. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, want dit ziet er echt... Ja, dat is dus echt die, wel die, vrij die imposant. Dinosaurus die dinosaurus ja. En eh, ze hebben grote bekken, zo te zien... Ja. En nou het mooie vind ik altijd dat kinderen inderdaad het heel eng vinden... maar dan volgend jaar wel weer terug willen komen. Ja, ze vinden het spannend. Ja, precies, een beetje ja. het Sinterklaas-effect. Ja, ja, ja. Ja. Zijn er nog meer Nederlandse groepen behalve die groep Close Act? Uh, ja, we werken dit jaar ook met uh, Tuig. Die komen vanavond toevallig ook aan. Die hebben net een nieuwe voorstelling gemaakt uh, op Oerol. En wat voor groep is Tuig? Uh, Tuig is eigenlijk Zoek een... Zoek op, hoor. Pagina 19, ja. Pagina 19. Tuig is, uh, ja, is een fantastische groep. Uh, zij maken veel uh, locatie theater. En uh, deze voorstelling is net uh, in première gegaan op Oerol, Dus uh, ik heb hem nog niet gezien. Uh, we gaan hem programmeren op een uh, nieuwe speellocatie. Dus dat is voor ons ook wel uh, spannend. Waar komt hij te staan? Hellend Vlak heet hij. Ja, Hellend Vlak. En uh, hij speelt uh, vrijdag en uh, zaterdagavond. En, ja, daar zijn we wel trots op dat zij dan dus ook uh, hebben gezegd... van, nou, we willen op Oerol heel graag spelen. Maar ook ja, omdat het festival in Deventer toch wel heel erg leuk is... willen we het graag ook aan jullie publiek laten zien. En, ja, dat vinden we een eer. Want het ja, is een ja. van de weinige gezelschappen, vind ik... die hele mooie producties maakt uit Nederland op het gebied van locatietheater. En het is echt wel een begrip. We hebben met hun een paar jaar geleden een heel groot project gedaan... Uh, in het Warplantsoen, het plantsoen aan de overkant van de IJssel. Waar nu die vuurkorven ontstoken Precies. worden, Precies. En uh, ja, dat was fantastisch. <klaars> Ik blauw nog eens even verder. Zijn er nog meer groepen waarvan jij zegt... Ja, maar dat, dat, dat belooft een voorstelling te worden om nooit te vergeten? Uh, ja, ik verwacht natuurlijk heel veel van Generique Vapeur uit Frankrijk. Maar ja, die goed, zijn, die niveau... zijn nu aan het aankomen, zei je. He, die ja. komen uit Marseille. Wat voor groep is dat? Generique Vapeur? Generique Vapeur is een uh, ja, paradevoorstelling... waarbij uh, live muziek vanuit een, van op, een, ja, op een vrachtwagen gebracht wordt... met 15 mannen, uh, met olivaten, denderen het plein op en gaan via een lange route uh, naar een ander plein... om daar een spectaculaire finale te brengen... waarbij 102 olievaten opgestapeld en wel uh, klaarstaan... om bij te dragen aan een grote finale. Ja, dan heb je die hoogte dus, ook weer. Hè? Precies. Ja. Um, nou ja, we verwachten ook heel veel van de Europese première van Shabbat d'Antraert. Het is voor het eerst dat we een voorstelling gaan doen in de Schouwburg. Die voorstelling is ook gemaakt uh, voor in het theater. Mm -hmm. Met stelten, op stelten. Het is echt steltentheater. Dus voor het eerst dat we... Uh, die kunnen laten zien. En ja, zij benaderen ons dan van mogen wij de première in Deventer doen? Ze zijn eerder geweest in Deventer met een andere voorstelling. Ook in de Schouwburg? Nee, niet buiten in de Schouwburg. buiten. buiten. Ja, ja. Want het hoort Theater wel thuis in de Schouwburg? Uh, dat weten we pas na afloop. Want <laughs> het is voor het eerst dat wij nu dus ja, een maar wat, wat, voorstelling opstellen. Was je meteen in, enthousiast om de Schouwburg in die moment ja, te betrekken? Ja, zeker. Ja, absoluut, ja. Nee, dat is dus een uitbreiding van het festival. Wat um, ja, denk ik heel goed is uh, om met steeds meer uh, ja, andere culturele instellingen het festival nog verder te verbreden. Dat doen we nu dus met de Schouwburg. We werken ook samen met het Kunstlab en een groot kunstproject uh, aan de IJssel, uh, met theaterbouwkunde. Uh, dat is een klein kleinkoestheater klein, klein, precies. dat. Dan gaan we nog een uh, voorstelling doen, ook uh, op een pleintje buiten. Dus op die manier breidt ook het ook gedragen het festival... door, door andere cultuurinstellingen. Ja. Ja. Ja. Als ik nou zo door het boekje heen blader, dan ziet het er uh, kleurrijk uit. Het ziet mm -hmm. er ook spectaculair uit. Mm -hmm. Je hebt het gevoel dat er bij iedere voorstelling enorm veel uh, staat te gebeuren. Ja. Is dat een voorwaarde voor goed uh, straattheater misschien in het algemeen? Wel dat er rook is en vuur en vuurwerk en veren en noem maar op. Dat dat spektakel uh, voorop staat? Uh... Het staat niet voorop, maar het is wel heel belangrijk. Het is heel belangrijk omdat je op die manier toch... Nou ja, er gebeurt wat. Hè? Ja. Er gebeurt wat in de stad. Wat mooiste vind ik, dat mensen inderdaad voor het spektakel naar de stad komen. En uiteindelijk toch worden gegrepen door die ene mooie poëtische voorstelling. Die op zijn dat er ene ook. Ja, die zijn er absoluut. Die zijn ook Juist, voorstellen. Zeker. Ja. Juist. Ja, Nee, dat gaat weer om de juiste mix van. Dat vind ik het belangrijkste van het hele festival. Vind je dat diep in je hart misschien wel de mooiste voorstellingen zelf? Ja, uh, yeah, ik denk het wel omdat het mensen raakt en daar raak je emoties mee. En dat, dat vind ik mooi. Maar dat doe je ook met de spectaculaire voorstellen. Dat doe je ook met Precies. Al is het maar de emotie, angst ja. aanroeren. Angst, humor, alles. Dat, bedoel, ja. dat, dat is de hele bedoeling van het festival. Het, het geeft kleur, het emotioneert. En ja, tuurlijk, daar, daar doe je het voor. Dat is mooi. Wat, wat hebben volgens jou straatartiesten... Uh, ja, straatartiesten, dat klinkt niet aardig. En je begrijpt wat ik bedoel. Acteurs die op straat spelen, al dan niet met stelten. Wat hebben die nodig anders dan, dan acteurs? Acteurs die gewoon in de schouwburg staan, ze hebben niks anders nodig, maar ze brengen het op een andere manier. Het is veel toegankelijker, het is voor iedereen toegankelijk. Je hoeft geen kaartje te kopen, iedereen kan er naartoe, mm -hmm, dus die mm -hmm, drempel mm -hmm. is gewoon veel kleiner. Ja, ja, maar toch, ik bedoel, kan me ook voorstellen uh, uh, als ik naar de schouwburg ga, dan is de afspraak: ik koop een kaartje, ik ga in de zaal zitten mm -hmm. op het podium. Uh, doen een paar dames en heren uh, iets leuks voor mij of iets boeiends of iets zomaar op. In dit geval loop ik door Deventer, ik ben mm -hmm. aan het winkelen en dan is het aan die steltloper om mij te boeien. Anders loop ik gewoon door uh, uh, naar de supermarkt. Ja, nou, dat gebeurt al niet meer... want mensen komen heel erg voor het festival... Ja, ja. en lopen ja. met een programmaboekje rond en zijn op zoek naar... Maar begrijp je? Um, ik bedoel, het ja, ja. Is, je moet wel gepakt worden op de een of andere manier. Uh, laat ik het dan anders zeggen, anders ga je meteen door naar de volgende voorstelling. Er is toch Klopt, maar dat is meteen de kracht van het festival. Want uh, het is 1 plus 1 is 3. bedoel, je, je kijkt naar een voorstelling, je vindt het mooi en je ziet daarna een andere voorstelling. Als je naar de Schouwburg gaat, weet je van tevoren, ik ga vanavond naar die, naar die Schouwburg. Het begint, het eindigt en dan ga we weer naar huis. Als je hier een voorstelling ziet, ga je daarna misschien nog een andere voorstelling kijken of je drinkt even een biertje en je gaat weer naar een andere voorstelling. Ja. En die mix, en dat, ja, je loopt door de stad of je laat je verrassen... Dat, dat, dat maakt het festival zo bijzonder. Maar vereist het ook iets extra's van die acteurs... om, om die aandacht op dat moment te moeten pakken? Nee, in ik Schouwburg het niet. heb je die aandacht al, want die mensen ja, zitten allemaal in die rode ons... stoeltjes. Nee, want mensen, mensen staan met een boekje in hun hand te wachten op een voorstelling. Dus dat is, is niet meer zo. Nee, nee, nee. dat was vroeger nee. misschien zo. Ja, misschien wel. En misschien is dat ook wel het beeld wat mensen van straattheater hebben. Mm -hmm, zo van mm -hmm. uh, Dat is uh, die ene goochelaar op de hoek van de straat. Maar dat is dit festival... Uh, niet meer. Die fase is het festival voorbij. Ja. ja. Ik praat straks verder met je, Anjo, over het festival, over de manier waarop jullie het festival ook financieren. Dat is natuurlijk mm -hmm. een, een belangrijk item deze ja. dagen. Mm -hmm. Nu we net de cultuurbezuinigingen voor onze kiezen hebben gekregen en het protest daartegen in Den Haag. Maar eerst de muziek die je zelf heel graag wilde laten horen. Het heeft niets met het festival te maken, hè? Nee. Een Amerikaanse popgroep, Wilco. Mm -hmm. En jij vindt dat die hoog nodig moeten doorbreken nou, dat zijn ze al wel, maar oh, ze zijn er niet zo... Ik ken ze bekend. nog niet, maar dat kan wel bij liggen. Nou ja, ik vind het echt een hele gave band. En uh, ze maken echt hele mooie muziek. Uh, ik heb dit nummer uitgekozen wel om een link te leggen naar het festival. Ja. Uh, One Wing heet het. Uh, nou ja, uh, het gaat eigenlijk over dat je natuurlijk met, met één vleugel niet kunt vliegen. En zo voelt dit festival ook wel. Ik bedoel, dat kun, kan niemand alleen. Dat geldt voor alles. Dus ja. daarom heb ik dit nummer... Uh, uitgekozen one wing van wilco we once to her birth. Cast a shadow on this world You were a blessing And I was a curse I did my best not to make things worse For you That isn't true We knew this would be our fate. bent Wilco, meegenomen door Anjo de Bonds. Hij is initiatiefnemer en uh, ja, eigenlijk ook uh, groot voorvechtster van het festival Deventer op Stelte. Vanaf komende vrijdag uh, gaat het daar weer beginnen voor de vijftiende keer dit keer. Hoeveel kost het? Oh, sorry. Ja, het is belangrijk deze ja, dagen. Het, uh, het festival qua programma kost nu vijf ton. Wie betaalt het? Uh, de provincie Overijssel is een grote partner. De gemeente Deventer natuurlijk. We hebben voor het eerst een toekenning van het Fonds voor de Podiumkunsten... voor twee jaar waar we heel blij mee zijn. Niet alleen qua geld, maar ook qua landelijke erkenning. Heel veel sponsoren, heel veel Deventer bedrijven. Uh, Principéen het cultuurfonds. Dus veel fondsen en mm -hmm. uh, ja, sponsorgeld. Maar worden jullie bedreigd door de bezuinigingen die er aankomen, of dan die eigenlijk al afgekondigd zijn in de culturele sector? Nee, tot nu toe nog niet. Want we hebben er nu voor het eerst een uh, ja, landelijke subsidie. En dat is voor twee jaar. En uh, dat. Um... Dat hadden we voorheen niet, dus dat is eigenlijk extra. We hadden het mm -hmm. ook wel nodig voor het programma van dit jaar. Maar ja. En ook zeker voor volgend jaar. Maar uh, nee, dus tot nu toe nog niet. Maar, maar maak je je zorgen? Was je erbij afgelopen maandag in Den Haag? Ik was er niet bij, wel mensen van ons, want dat moet natuurlijk. Ik bedoel, dat uh, lijkt me logisch. Maar uh, wij maken ons nog niet zoveel zorgen, want... Uh, nou goed, wij zijn ook, nou ja, onderdeel van de culturele infrastructuur van de provincie Overijssel en we hopen dat uh, ook hope ja. provincies gaan bezuinigen op, ja, uh, op cultuur. Ja, klopt. Maar wij zijn niet alleen onderdeel van cultuur, wij zijn ook een belangrijke factor voor de economie en uh, ja, cultuur en economie liggen, liggen in ons festival heel dicht bij elkaar. Dus uh, want die mensen komen dat even te gaan, daar eten en drinken, ja, die naar winkelen, noem maar op, overnachten. Dat, ja, het is een heel ja, belangrijk evenement voor de hele city marketing en. Uh, dus voor jullie uh, hebben die bezuinigingen vooralsnog nog geen Voorals Vooralsnog niet. Je ziet die uh, gevaren ook nog niet opdoemen? Nee, nog niet. Nee, nee. Uh, tel je zegeningen, zou ik zeggen. Wat <laughs> ja. Nou, heb jij zelf gestudeerd in Nijmegen, aan wat toen nog de Hogeschool voor de Kunsten heette? Mm -hmm. Je hebt daar uh, drama en theater gestudeerd. Had je eigenlijk niet stiekem graag zelf, nou dan misschien niet op stelte... maar toch niet stiekem graag zelf daar gespeeld op een van die hoge podia? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik, ik voel me prima thuis achter de schermen. Dat, uh, dat bevalt me heel erg goed. En maar waarom heb je ooit voor die studie gekozen? Uh, het was culturele maatschappelijke vorming. En uh, ik vond organiseren altijd al heel erg leuk. En uh, dat lag me aan mijn hart en... Uh, ja, daarom eigenlijk. De cultuur sprak me aan. En, uh, ik wou altijd wel al iets in kunst en cultuur doen. En wat wist ik nog niet. En daarom maar niet zelf spelen? Of niet nee, zelf realiseren. Nee, nee, nee. Je wilde nou, organiseren. goed, niet dat zou me nog wel ja? leuk lijken. Ja, ja? zou dat ja, nog ja. een ambitie zijn? Ja. Maar ja, nee, dat zou nog wel een heb, je, heb je dat wel eens overwogen om dat ook letterlijk echt te gaan doen? Of? Nee. nee, maar ik vind een festival... Nou, het is geen festival... Uh, programmeren en organiseren. is niet regisseren, maar het komt ook wel een beetje in de buurt. Nee, maar je zet natuurlijk wel de voorstellingen op de juiste plekken. Ja, en, ja, je, dus... je zoekt de mooiste combinaties uit. Het is een compositie, toch? Ja, ja. dat zeg je ja. mooi. Ja. Ja. Ja. Ja. De compositie van dit jaar, van de 15e editie... is die helemaal geslaagd, denk je? Dat weten we aanstaande maandag. Denk nee, ik denk het wel. Yeah? <laughs> ja, ik denk het je hebt vertrouwen erin. Ja, absoluut. Hoe ja. ja. zien jouw dagen eruit de komende vier dagen? Morgen de laatste dag van voorbereidingen en dan vrijdag begint het festival? Uh, dan beginnen we met z'n allen om uh, half negen ochtends en werken door tot uh, twee uur s'nachts. En dan uh, zijn we druk met allerlei dingen te regelen. Met veiligheid, met uh, de last minute uh, organisatie dingen en uh, voorbereidingen. Dat gaat uh, door en door en door. Maar volgens mij blijf je gewoon heel erg wakker. Ja. Omdat het dat zo boeiend is is om te Adrenaline, doen. Adrenaline ja. die die, die giet door mijn lijf. Ja, okay. <laughs> wat zijn je ambities met het festival? Nou, zoals het er nu uitziet, komt het wel heel erg uh, eng dicht in de buurt van wat er ooit, ja, wat, ik, nou ja, wat we er ooit van hebben gedroomd, zeg maar. maar ben je dat dan, je dan ja. niet klaar? Moet je dan niet door naar een volgend festival? Ja, misschien wel. Ja, heb je, heb je ook ambities in die richting. Je hebt er als een aanbieding afgewezen. Je hebt oh. toen besloten om te blijven bij Deventer Opstel. Het groot festival heeft alles geprobeerd jou oh, uh, oh. over te nemen. Uh, nou, dan weet je meer dan ik. Maar. Uh, ja, nee, maar goed. Ja, nee, ik, ik ben ook nog niet klaar. Ik bedoel, ik heb nog zeker uh, ambities um, in dit festival en ook in de stad. Want ik ben, uh, ja, de stad is gewoon fantastisch en ik doe dat heel erg graag. Je voelt je wel thuis in Deventer als Brabants? Ja, absoluut. Ja, Deventer wat, is prachtig, ja. Wat maakt Deventer ook voor Brabanders aantrekkelijk? <laughs> uh, ja, de stad zelf, uh, maar zeker ook de mensen. Er bestaat echt zoiets als een Deventer-gevoel. En mensen zijn trots op de stad en daar maak ik graag deel van uit. Trots op de stad, trots op dit festival. Mm -hmm. um, het komt akelig dicht in de buurt van waarvan je ooit gedroomd uh, hebt. <laughs> ja. Als het festival dan nou helemaal af is, uh, duik je dan toch een keer op Oerol op of... Op de parade? Of heel iets anders. Dat kan ook. Buitenlandse ambities? Misschien. Je wil het weten, hè? Ik wil het weten, <laughs> ja. ja. Maar ik weet het zelf niet eens. Dus. Nee, ik, ik, ik, ik, ik weet het niet. Ik bedoel, um, ik vind het heel leuk om te doen. en Ja, misschien wel. Ik, ik, ik, ik, um, ik, ik ben wel ambitieus, maar uh, ook weer niet. En uh, ik ben heel tevreden met wat ik nu doe en mag doen. En ik geniet van alle reacties van iedereen dit weekend en uh, ja dat is fantastisch dat uh, ja ik wens je een prachtig festival. Dankjewel, Dankjewel dat je hier aan de vooravond van dat festival wilde zijn. Anjo de Bond. En u kunt vrijdag, zaterdag en zondag dus terecht in Deventer... voor dat festival Deventer op Stijlte. Wilt u dit gesprek nog eens terugluisteren? Dat kan vanaf morgen via onze site. www.kazaluna.nciv.nl En daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastservice... en op onze nieuwsbrief. En ja, inderdaad, we zitten midden in het seizoen van de zomerfestivals. Oerol is net voorbij. De parade is verhuisd van Rotterdam naar Den Haag. Amsterdam krijgt het over het Eifestival festival in Den Bosch begint de boulevard weer in augustus. En ik wil nou zo graag weten, wat is uw favoriete zomerse theaterfestival? Dat kunnen die bekende festivals zijn, maar ook dat kleine, fijne, onbekende festivaletje bij u in de buurt. Of die operavoorstelling in dat paleispark. U kunt bellen 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar Casaluna.cv.nl en twitteren, dat kan ook, met hashtag Casaluna. Nu de VPRO op Radio 1, wat mij betreft gaat wel straks.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 die sleutels, ja. die u niet altijd zo graag hoort, ja. heb ik opgemerkt. Nou, niet echt graag, maar je ramert er altijd mee, ja. Ja, hadden we misschien in het limbo dat ik een soort intercom-systeem aanleg. Dat we niet elke keer meer door een luikje over te kijken. Of op de deur open hoeven doen. Petrus, ik wist dat je geniaal was. Maar zo geniaal, oh. dat ik, had ik in mijn stromen niet kunnen dromen. Maak je die intercom. Ja, ik ga al de intercom, hoor.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 Nou, dan nou. pak ik met, uh, uh, zeg maar met mijn mond, ja? pak ik dus uit de rechterkoker, pak ik uh, een, een, kwast. een kwast, ja, zo, en dan ga ik naar uh, de andere kant, doopje. om het En Je uh, zit daarnaast hoor. Oh, zo. Uh. Oh ja, nou, kijk ik zo, en, en dan, dan kan je... het accorreleren beginnen. Ja, want naast je papier oh, op valt je klembord... kwast op te komen. Nou ja. oh, ja. Maar goed, je hebt nog genoeg kwasten in je pijlenkoker. Ja. Want naast je uh, aquareleerpapier op je klembord zit natuurlijk een soort palet. Juist. Zoals we dat kennen uh, als een soort, soort... Ja, met waterverf. Ja. Mag je het ook zo zeggen? Waterverf? Ja, ja hoi, mag je best zo zeggen. Dan weet iedereen toch wat je bedoelt. En ja, ja, dan begin ik dus enthousiast de aquareleren. Want het voordeel van aquareleren is dat het heel erg onvo onvoorspelbaar is. Oh, dat moet je even uitleggen. Nou,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 Waardoor er toch iets, als het ware, dan niet uit mijn handen natuurlijk, maar uit mijn mond komt. Ja, goed, nou. Behalve dan woorden natuurlijk, die komen ja, er ook op. Oké, okay, goed. Dan gaan we aan het eind van de uitzending... Kijken. ...gaan we kijken wat jij hebt. Juist. ...hebt, met je mond. Met mijn mond. Goed. Radio. Radio. Radio. Radio. En, <kluis> en het radio station voor... Goed, dames en heren, we hebben uh, allemaal de koptelefoon op. Het uh, ja. is een uh, bijzondere dag, uh, want uh, Waterskieschool uh, Bergrijk. En uh, ja, wie Bergrijk zegt, zegt natuurlijk ook een beetje waterskiën. Uh, dus, uh, die bestaat nu sinds 1832. Uh, inmiddels is de Waarderskiesel overgenomen door de broers Jan en Koos de Bakker. Welkom, heren de Bakker. Ja, dank u ja, wel. Dank u wel. Ja, ik moet u gelijk even corrigeren. Tot oh. 1834. Oh, sorry. U zegt 1832? Ja, dat is ik. Uh, twee hartjes naast. Ja. Nee, dat heb ik. Het is 1834 op papier. Ja. ja, ja 1834 is de notariële akte. Ja. Ja. Maar het clubgebouwtje, daar is de eerste steen voor gelegd in, in 18. Uh, 35. Uh, voorjaar 1835. Ja, voorjaar 1835. Voorjaar, ja. ja, ja. Toen de eerste ja. vorst uit de grond was, uh, ja. is de eerste steen ja, geweest. we hebben meteen En gedakte... uh, toen is het vijf jaar bij de eerste steen gebleven. Ja. ja. Nou, uh, nou spreken we inmiddels uh, 19-2001. Ja. Dus uh, de vraag is, uh, gaan we het water op? Uh, ja... Het is een heel bijzonder jaar. Want eh, ja, zoals je zelf al zegt, eh, dit, de, dit jaar gaan we dan voor het eerst het water op. Het gaat gebeuren nu. Het gaat gebeuren. Eh, wat veel mensen niet weten is dat eh, ja, voor goed waterskiën heb je toch veel theorie nodig. Ja. Vandaar dat het even geduurd heeft van de oprichting tot het feitelijk het water gaan. Ja. Maar dat gaat dus nu gebeuren. Ja, en, want ik begrijp, theorie is uh, bij het waterskiën eigenlijk... Uh, misschien nog wel belangrijker dan, dan de praktijk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja het is met waterskiën sta je daar eenmaal op, ja, dan kan er weinig ja. fout gaan. Als die boot helemaal... Uh, gaat, dan gaat hij. Dan ja. is het een kwestie van goed uh, gaan staan. Ja. Ja. En, op de skis. Op de skis. Ja. En maar gaan met die... Uh, ja, gaat. Ja. Het gaat hard, hè? In de praktijk gaat het heel hard, uh, uh, Ja, het hangt ook af van uh, natuurlijk, hoe hard de boot uh, gaat die de waterskiën aantrekt. Dat, dat, is, is, dus, dat is al een stukje theorie, wat u al, nu zegt. Ja, dat is al meteen de theorie die er... Uh, dat uh, zeg maar, maar de snelheid maar, van het waterskiën ja, ja. min of meer gerelateerd is ja, aan de hoor. snelheid van de boot. Ja, uh, nou is het natuurlijk wel een beetje te vragen. Uh, ja, gaan, natuurlijk. Dat ja. uh, is heel erg belangrijk voor mensen die, die toch te vroeg het water opgaan: de lengte van de skis. Ja, ja. ja. Er komt heel erg vaak voor dat mensen op te korte skis ja, van, van een half meter en dan, dan, dan werkt het niet. Uh, precies. En die. Die, die, het is wel eens gebeurd dat ze dan op ski's van 50 centimeter... Ja. want die zijn natuurlijk goedkoper. Dat denken ze, nou, dat lukt ook en, wel. En dan duikt die punt de... van de ski onder water. En dan, omdat wij natuurlijk met die boot wel gewoon doorvaren... dan ja. stuiteren ze zo'n drie kilometer over het harde wateroppervlak, ja. terwijl ze... Ja, want water voelt dan als, voelt voelt dan als, als beton. Hè? Ja, water is Ik dacht beton. al dat u dat zou zeggen. Ja, ja, ja, water water is, is beton. ja steen, beton, echt... Eh. En dus een lange skis is er belangrijk. Niet, ja. nee, de bergijkenaar zit graag voor een dubbeltje op de eerste hangen... en denkt, ik bezuinig op mijn materiaal. Dat nooit doe ook een grote fout. Goed, Goed materiaal. Deal. Basisuitrusting, belangrijk. Dus, dus een stukje theorie voor Alweer de bergijkenaar. een stukje theorie. Ja. Zo zie je dat je veel theorieën voor. De, ja. Ja. de vraag is natuurlijk, oké, okay, we gaan het water op. Ja. Maar waar gaan we het water op? Eh, Want we hebben eigenlijk vrij weinig... Eh... Ja, er is vrij weinig water. Dat ja. is ook de reden. dat. ja eigenlijk vrij lang Aan eh, eh, de op het theorie water eh, aandacht hebben besteed. Ja, dus we, we, we doen nu een oproep aan mensen die water weten, om het ons te melden. Aan de, dus hierbij wil ik graag vragen aan mensen: weet u water? Dan zou de Waterskieschool Bergijk, een begrip in Bergrijk, het graag vernemen, om dat een keer dat spul daadwerkelijk te gebruiken om ons overeen te laten trekken. We hebben tot nu toe. Eh... Twee reacties van iemand die water wist, maar niet zeker wist of hij daar dan ook op de onzeurige uh, op mocht. Dus daar zijn we dan nog even mee bezig. Is dat, uh, moeten we dan toch denken naar, naar de buurt van Eindhoven? Ja, nou misschien nog wel een beetje daarboven. Het oh. was er nog iets was daarboven, ja? ja. Iets Ma boven Eindhoven? Ja, het was wel iets boven Eindhoven. Nou, dames en heren, u hoort het. Uh, wie Bergrijk zegt, zegt natuurlijk waterskiën. En we gaan dus... Nogmaals, graag mensen, echt bellen. Voor het water. Als je water weet, laat ons weten. Van wie is die? Daar gebeurt wat. Ik heb angst voor honden. Als je water zegt, dan zeg je Bergrijk. Kan die hond weg? Ik heb angst voor water. Nee, voor honden. Ik vind ze niet fijn. Goed. Tetje, ik zou zeggen, draai een leuke watersportplaat... voor de waterskieschool Bergrijk van de Heer de Bakker.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 het is niet onvoorspelbaar, want het zijn allemaal zwarte depressieven. Ja. Ach, ach, ach. Je -dus hebt helemaal geen armen en benen. Je hebt helemaal geen armen en benen. Ach, en dan nou zit je je ook nog te bevuilen. Ja. En je kan niet eens je eigen. Kan je eigen onderkant reinigen. Nee. En dan moet je iemand vragen om je daarbij te helpen. Ja. Wilt u mij daarbij helpen? Nee. Sommige dingen moet je zelf doen, hoor. Er is wel niemand anders die mij kan helpen. Nou goed, de tijd zit erop. Dit was het einde van Radio Bergijk. Ik zou zeggen... Kan zeg je, niemand mij helpen? Ik, wacht even, Paul. Ik ben even de af, uh, uitzending aan het afsluiten. Uh, dit was Iemand Radio Bergrijk. mij helpen. En ik zou weer zeggen... En uh, ik herhaal natuurlijk mijn uh, beste collega ik Toon wil Sporenberg... wil niemand mij helpen. Voor alle uh, zieken.